Gert Kluk met het NOS-journaal. Frankrijk zet 10.000 extra militairen in om de veiligheid in het land te garanderen. Verder worden er extra politiemensen ingezet bij Joodse instellingen... die een mogelijk doelwit zijn van extremisten. De maatregelen volgen op de terreuraanslagen in Parijs... waarbij vorige week 17 mensen om het leven kwamen. In China zijn meer dan 100 mensen opgepakt in verband met een voedselschandaal. Ze worden verdacht van het verkopen van vlees van zieke varkens... Bendes kochten de kadavers op voor afbraakprijzen... en het vlees werd verwerkt tot spek, ham en olie. Ambtenaren werden omgekocht om de andere kant op te kijken. De Chinese voedingsautoriteit waarschuwde woensdag nog... dat het slecht is gesteld met de voedselveiligheid... en pleitte voor verscherpt toezicht. De KVB onderzoekt berichten over manipulatie... bij wedstrijden van Ado Den Haag en Heerenveen. Ado is gevraagd om een verklaring over de oefenwedstrijd... tegen de kampioen van Albanië. Ook een oefenwedstrijd van Heerenveen tegen standaard Luik is verdacht. Heer Veen had zelf al de kwestie aangekaart. Wie er achter de mogelijke matchfixing zit, is niet duidelijk. Vakbond de Unie stopt met stakingen en harde acties. Volgens de vakbond leveren die niets op. Voorzitter Kastelein zegt dat onderhandelen beter is. De achterban van de Unie bestaat uit middelbaar en hoger personeel. En volgens de Unie zitten de leden tegenwoordig niet meer te wachten op stakingen. Duikers hebben ook de tweede zwarte doos van het Air Asia ramptoestel gevonden op de bodem van de Javazee. Het is de voice recorder die gesprekken in de cockpit opneemt. Vannacht werd al de datarecorder uit zee gehaald. De apparaten zijn essentieel om de oorzaak van de ramp over de Javazee te achterhalen. Zuid-Korea wil met de leiders in Noord-Korea om de tafel gaan zitten zonder voorwaarden vooraf. President Park wil zo het fundament leggen voor een vreedzame hereniging. De twee Korea's zijn al meer dan 60 jaar van elkaar gescheiden en zijn officieel nog steeds in oorlog met elkaar. Het weer bewolkt een periode met regen, vooral in de namiddag en vanavond. Het wordt maximaal 10 graden en het is opnieuw onstuimig. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Dit is Bijnand Zwaan bij de ANUB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM luncht. Ik kwart een weekje naar Parijs te gaan. Ik kan u wel vertellen, met zijn tweeën een paar honderd kilometer in één auto. Dan wordt je huwelijk behoorlijk op de proef gesteld. What? We reden nog niet of zij zei, je moet hier rechtsaf. Ik zeg, dan maak ik zelf wel uit. Afijn, ik ging rechtsaf. Ja, komt dan.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 En zit op je vooruit, op je vooruit. Je kunt met deze vinger zo dooddrukken. Wat? Nee, met deze vinger? Ja, maar die vinger mag ook natuurlijk. De man kwam in zijn auto, pakte zo'n bel uit zijn kofferbak. En sloeg hem hier met één klap ons linkerachterlicht finaal kapot. Ik zei, is die dood? Daar zaten wij zonder een linkerachterlicht.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 Princess young and wise you are. Getting ready to be a star. always be a star to me. Wederom een prachtig nieuw nummer van Raccoon. Wat een geweldige band is dat toch? En uh, dit liedje dat heette uh, Young and Wise. Geweldig mooi. Goed. En... Ja, de dus streintje. Walk along. Ja, dit moet het dan voor Nederland gaan doen, hè? In mei in... Uh... Waar ook weer? Oh, ja, in Wenen natuurlijk. Ja, wenen. Dan moeten we het gaan doen. Treintje Oosterhuis. Met Walk Alone. En dit is... Uh, Dianne Warwick En dat heet Heartbreaker. de sound te horen. Duidelijk geproduceerd door uh, de heren Bee Gees. Ah, Barry Gibb. Die had dat uh, toen nog wel veel meer voor genomen. Onder andere voor Barbara Streisand. En natuurlijk ook nu voor Dion Warwick. Of Dion Warwick. Heartbreaker heet het. Uh, nummer. Producent. Dus Barry Gibb. Jawel. En dat was goed te horen. Dat was heel goed te horen Nieuws uit Zandvoort, van onze razende reporter Joop van Es, junior. Ja, het weekendreport met onze Joop, ome Joop, ja. wat is hij Joop? Ja, ome Joop, deze in de studio, Oh Joop, oe Joop, Ja, Joop! Hoi! Ga maar de neut! Ja, oké. Okay. Ja, Joop van Es aan de telefoon Joop, goedemiddag! Goedemiddag Uurt, en luisteraars uiteraard, ja. ja, het weekend weer geweest hè? dan moeten we altijd weer eventjes uh, bij Ruud op de uh, audiëntie komen. Ja. ...om een klein verslagje ervan te maken. Ja, kijk of je niet altijd dronken bent geworden en zo. Oh nee, oh nee, nee, nee, nee, nee. helemaal niet juist. Oh, goed zo. Goed, goed jongen. nou ja, ik begin natuurlijk weer bij de vrijdag. Ja. Dat doe ik meestal. Ja. Toen hadden wij de opening van een nieuwe tentoonstelling... ...in het Zandtus Museum. Die gaat over um, 38 jaar... Uh, casino in Zandvoort. Mm -hmm. Nou was er al veel eerder dan 38 jaar een casino in Zandvoort. Voor de oorlog had je grote casino's. Maar dat is allemaal uh, afgebroken. Dat kon niet meer. En uh, de wetgeving werd dermate moeilijk dat dat ook niet meer ging. Toch werd het eerste casino weer nieuwe stijl. zeggen Holland casino's, uh, uh, Casino dat werd uh, in Zandvoort geopend, de allereerste. En dat is 38 jaar geleden. En toen kon er nog veel ruut. Ik werkte toen als chef-kok in het Palace Hotel. En ze bestonden toen tien jaar casino, en toen hebben we met twee brigades, zowel van de casino als mijn brigade, hebben een buffet aangelegd. Niet normaal. Maakt ja. niet uit wat het kostte. Nou, daar kan je tegenwoordig over vergeten. Ja, dat kan wel vergeten. Met, uh, met Holland Casino. Uh, er zijn ontslagen weer. En de uh, er praten we erover zelfs om een gedeelte af te stoten. Nou, dat is allemaal ellende, Maar ga eens daar niet naar die geschiedenis kijken. Ontzettend leuk. Er zijn hele grappige zaken in. Maar ook hele oude gokmachines. Want ja, een mens moet gokken, dat weet je. Dat uh, is uh, een gegeven. Ja. Nou, die, uh, die tentoonstelling is maandag... Of, uh, uh, nee, woensdag tot en met zondag opend. En uh, nou, voor de kosten hoef je niet te doen. 2 euro, geloof ik, of, iets, of misschien ietsje meer. Maar dat zal best wel meevallen. Dan gaan wij naar de... Zaterdag. En dat was het, het grote schoolbasketbaltoernooi. Ja, en dat is mijn, mijn, mijn, mijn trots eigenlijk, mijn kindje min of meer. Want uh, ik doe dat samen met een vriend van mij al uh, nou, meer dan twintig jaar organiseren. En dit was de 39e editie, volgend jaar dus feest. Het werd in ieder geval uh, gewonnen en uh, met behoorlijk grote overmacht door uh, de Hannie uh, de, de meisjes van de Hannieschapsschool die werden uh, dus bij de meisjeskampioen en die hadden een, een saldo van plus 80 in vijf wedstrijden. Dat vind ik nogal wat. En er was geen één. Die baas van die meisjes. Tenminste, de regulier. Nou, dat vind ik heel knap. Uh, de jongens die deden het ook aardig. En daardoor werd uh, uh, de Hannie Schafschal um, de kampioen. De grote kampioen voor 2015. Um, er werden nog een paar prijzen uitgereikt. En dat werd dan gedaan door leden van de Sportraad. En dat ging over de sportiviteitsprijs. In mijn ogen, de prijs... Van ja, elk toernooi eigenlijk. Want er zijn nog twee schooltoernooien. En ook dan uh, doet de, de Sportraad uh, sportiviteitsprijzen. Het gaat om hoe gedraag je je in het veld als team. Maar ook de buiten wordt gekeken. Ben je veel aan het knokken? Ben je, uh, je noem het op, je loopt constant door het veld heen? Ja, dan krijg je gewoon minder punten. Die punten worden gegeven door de scheidsrechters. En als eerste bij de meisjes kwam uh, uit de bus uh, de, uh, de hannes Schapschool, Ook weer de hannes Schapschool, En bij de jongens. Dat is heel frappant, want de Oranje School heeft twee teams... en dat tweede team van de Oranje School heeft geen wedstrijd gewonnen. Maar Wim wel een hele mooie beker. Hartstikke leuk. Dat is het een aanmoedigingsprijs. Uh, lekker gestoten, We doorgaan op diezelfde weg. Dan gaan we um, even kijken. Um, ja, Van Kessel Live, dat ging niet door... Dat vind ik wel erg jammer. Patrick, uh, die, kon, uh, die kon nog niet zingen, die was nog steeds ziek. Ja, en dat wordt dus uh, nu in een latere datum wordt er geprikt en dan gaat hij alsnog bij Café Nuf uh, optreden. Zonde, maar goed, wel begrijpelijk. begrijpelijk. Ja. Uh, zondag ben ik geweest bij uh, Martijn Ittersen, dat is een, uh, een Nederlandse jazzgitarist. Nou, je weet niet wat je ziet, Ruud. Die ging eens zo gigasnel over die snaren. Het was een schitterend gezicht en het klonk ook nog. Nou, dus ook toevallig, hè? ja, dat is toevallig. Hey, dat hey, snel hey, gaat er ook nog niet. Hij krat, krat op in de, in de Theater de Krocht in, in het kader van yes in Zandvoort. En zei Erik Timmermans: de Ja, deze man is zo groot. Ik durf hem eigenlijk niet te vragen, maar hij zei: Direct, ja, nou ook weer een pluim voor Zandvoort. Ja, ehm. Um, dan, uh, ja, ja, ja, en dan gisteravond natuurlijk uh, de open mic, oftewel Zandvoort, lacht. En dat is dan in het kader van de stand-up comedians in uh, restaurant Eppenvloed van het uh, Amsterdam Beach Hotel. Waar is het vandaan allemaal, mag weten? Het was ongelooflijk. Er, er waren um, acht uh, uh, hoe heet je, de comedians... En dat was een, een grap en groel aan de lopende band. Het was ongelooflijk. Er zaten er twee bij, die staken met kopperschouders erbovenuit. En eentje van, die wil ik toch, ik wil ze eigenlijk alle twee noemen. Dat is Esther van der Voort, een dame, een jonge dame. En die had een conferentie. Nou, daar zou menige dame rode oorlogjes van krijgen. <lacht> Het was geweldig dat zij dat als vrouw eigenlijk aan plein publiek durfde doen die teksten bezigen en uh, voorbeelden geven en zo. Was Waar ging het over nieuw? dan? Waar ging het over dan? Uh, nou, dat zal ik wel een keertje in vertrouwen uh, vertellen. Ah, dat <laughs> mogen de, ruis, de, de, de, de luisteraars kunnen best van hebben, hoor. Ja, nee, ik doe dat niet. Ik doe ah. dat niet. Um, en dan uh, Johan van Gulk. Uh, Johan van Gulk was de hekkensluiter. En... Uh, je zou de organisatie die nu gaat kijken welke uh, comedians zich aanmelden. Ben je een bekende comedie, dan mag je wat langer. Ben je minder bekend, dan mag je acht minuten, noem maar wat op. Deze kwam uh, uh, uh, eigenlijk vlak voor de sluiting. kwam hij langs iets van: Hey joh, ik heb nog een beetje tijd dan en dan. En dat schijnt nogal een bekende te zijn. Dat is Johan van Gullik. En uh, die kreeg een half uur van de organisatie. En in dat half uur een stortvloed van grappen. En iedereen hetzelfde. Allemaal uh, over heel diverse onderwerpen. En altijd een goede clou. En ik denk dat uh, ik heb het ook de allereerste keer gezien, dit was de tweede keer, dat dit uh, toch wel uh, een aanmerkelijk een beter niveau was dan de eerste keer. En ik maak me sterk dat uh, de organisator uh, dat is dan uh, uh, Said Hasnavi uh, de volgende keer, want er komt nog eentje, 15 februari houd dat in de gaten dan uh, nog betere uh, zal krijgen, want uh, ja dat is zijn eer te na natuurlijk makkelijk zat, dus 15 februari 8 uur, restaurant Eppenvloed uh, in het Amsterdam Beach Hotel in Zandvoort weer een avond in uh, het kader van de uh, open mic oftewel, uh, Zandvoort lacht nou Ruud, dat is mijn verslag van het weekend ik heb een uitstekend gemaakt in ieder geval nou dat is toch mooi dan ja, heeft, het, het weekend weer aan zijn taak uh, voldaan hè? Ik bedoel, uh, Dan heeft de taak ja. weer volbracht. Jij hebt je ja, uitmaakt Het is een beetje winderig hè? Ja, weet je wel Maar het is het nog steeds <laughs> Het is nog steeds een beetje winderig ja, ja. Ja. Maar ja, goed Daar zullen we het maar niet over hebben Over winderig hè? Nee, nee, nee, okay. nee, nee, nee Goed hey, uh, Maar, uh, nou, uh, dankjewel weer Voor het uh, ontzettend leuke verslag Uiteraard graag gedaan Natuurlijk En uh, vrijdag gaan we weer kijken Wat er uh, het weekend daarna te doen is Ah, wat doen, hè? Zal ik een stiekem een, een blik werpen? Nou, nah, het komt vast wel goed. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Dit is, On dit is Paul McCartney. <laughs> hope for the future. Hoe kan dat nou? Ja. Tot vrijdag, Joop. <laughs> ja, ga je zien. Ah. Ja, je doei. Ja. doei. Doei. Doei. Some hope for the future. Some wait for the cold. Say that the days ahead will be the best of all We will build bridges Up to the sky En hope for the future. Gekoppeld aan een videospel dat heet Destiny. Computerspel, hè? Computervideospel. En uh, daar is dit de muziek van. Paul McCartney dus. En hope for the future. E Voor Zandvoort en de regio. Ja, dan gaan we nu uh, ons weer even bezighouden met het regionieuws, dames en heren. Want uh, dat is ook weer belangrijk natuurlijk. De zand voor Zandvoort opgegroeide couturier Frans Molenaar, 70, is uh, vrijdag overleden. De modeontwerper viel vorige maand van de trap en overleed afgelopen vrijdag aan de gevolgen daarvan. Zo meldt zijn naaste medewerker. Molenaar brak bij de val in zijn huis in Amsterdam vlak voor de kerstdagen een paar ribben en een middenvoetbeentje. Daarop werd hij opgenomen in het ziekenhuis, in het VU ziekenhuis... Het VU-ziekenhuis verslechterde zijn gezondheidstoestand. Drie mannen van 15, 17 en 25 jaar uit Den Haag en Amsterdam... zijn zaterdagavond in Haarlem aangehouden bij een verkeerscontrole. De bestuurder bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Bij nadere controle van het, rijtuig, van het voertuig vond de politie... inbrekersgereedschap, een tablet, een dameshandtas en sieraden spullen zijn vermoedelijk afkomstig van een woninginbraak in Aardenhout. Twee van de vijf inzittenden gingen er vandoor. De politie is nog op zoek naar deze twee uh, verdachten. Een auto is vrijdagavond doorgereden na een aanrijding met een fietser op de Leidse Vaart in Haarlem. De fietser bleef gewond achter en is later naar een ziekenhuis overgebracht... Volgens de wijkagent ging het om een kleine zilverkleurige auto... en heeft deze vermoedelijk schade aan de voorzijde. De auto-auto verdween in de richting Heemstede. De politie vraagt eventuele getuigen van de aanrijding zich te melden. Dat kan op 0900 8844 het reguliere politienummer. Vandaag gaat de Horecava, de jaarlijkse horecavakbeurs, weer van start... Zo'n 50.000 bezoekers zullen zich de komende week in de Amsterdamse Rij vergapen aan de nieuwste trends en innovaties. Zes jaar geleden was het eten van insecten een trend op de beurs. En inmiddels zijn de meelwormen en springhanen gewoon bij de supermarkt te krijgen. Ik moet er niet aan denken dat ik die dingen moet eten. Trend van dit jaar, ravioli met zeewier. Het is duurzaam te produceren, in Nederland gemaakt, heel lekker en heel gezond. Ooggetuigen hebben vanochtend in Alkmaar een man en zijn hond uit het water gevist. Dat zegt een politiewoordvoerder. Toen de man met zijn hond over de kanaalkade liep... sprong de viervoeter plotseling het water in. Mijn hond wel. Uh, die sprong plotseling het water in omdat de kade hoog is, kon het beest er niet op eigen kracht uitkomen. De man vertwijfelde niet en sprong zijn hond achterna. De man zelf bleek echter niet in staat om op eigen kracht weer op de kant te klimmen. Daarop boden omstanders de man en zijn hond hulp. Om de hulpdiensten eenmaal te plaatsen waren, stond de man alweer op het droge. Behalve natte kleren heeft de man niets overgehouden aan uh, zijn avontuur. Aldus een politiewoordvoerder. Opnieuw is een auto volledig uitgebrand in het recreatiegebied Sparenwouden. Sajant detail: de auto stond op dus precies dezelfde parkeerplaats. als de auto die gisteren volledig uitbrandde. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al hoog uit de auto op. De nummerborden van de auto waren al verwijderd. De auto die gisteren uitbrandde was, echt die dag, was eerder die dag gestolen. En waarschijnlijk gaat het ook dit keer om een gestolen auto. De politie heeft de zaak in onderzoek. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is een kort weerbericht, want als u naar buiten kijkt weet u hoe het zit. De bewolking heeft vandaag de overhand en daaruit kan het soms wat spetteren. Meer regen wordt er vanaf vanavond verwacht. En het waait weer flink en het is een graad of 10. En tot zover net weer het nieuws. Dat was het weer. Zie je Oh, I can see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 Nog drie van over, hè? van de oorspronkelijke vijf. Robbie Williams is eruit. En uh, althans, die heeft een sabbatical genomen voor een jaar geloof. En nog ene Jason, waarvan ik dacht van naam, zo gauw niet weet. Maar die strook uit. Gary Barlow is bijna alleen. Dan En wordt het uh, waarschijnlijk took dead. <lacht> ja. Maar goed, these days, je weet het maar nooit. Je neem en tel. Dit heet Earned It. En het komt uit Fifty Shades of Grey. Ja. Komt vanmorgen nieuw binnen. dus ja, het, zal wel. het is een mooie plaat. Do you make it look like it's magic? do it? Cause I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. be Tragic mm, yeah. So you don't pay it Don't pay it No mind mind, hunt We live with no lies Dat de film 50 Shades of Grey... 50 tinten grijs... Ondeugend boek hè... Er gebeuren allerlei hete dingen in en zo... Ja, dus ik weet het niet hoor... Ik heb het van horen zeggen... Ja, ik heb het boek niet gelezen hoor... Ik weet, ik weet niet waar het over gaat... Ik weet niet waar het over gaat... Maar het schijnt nogal ondeugend te zijn... Maar ehm... Uh, ja... Er is ook een film van gemaakt... En uh, daar komt dit uit... Het heet Eh... Uh, uh, Earn dit, ja. Earn dit heet het. Ik verdien het, ja. En uh, degene die het speelt, of zingt, of de groep, die heet Weekend. En uh, van Fifty Shades of Grey gaan we naar uh, Cheerleader. Ja. Dat is de titel van de volgende plaat, van Emo. Uh, nee, Omi. Omi, dus. Oh my, oh my. Harder. Pas wel een beetje het sfeertje van het vorige nummer, hè? Of, uh, van het ene naar het, het of, uh, ja, nummer daarvoor. Het nummer uit Fifty Shades of Grey. Nou, Love Me Harder, pas wel een beetje bij elkaar. Uh, goed, nou, dat is Ariana Grande en het uh, we no, dat heet Love Me Harder. En dit is de uh, Scripts. En dan doen we heet No Good in Goodbyes. Daar ben ik ook nooit goed in. Afscheid nemen. Kan ik ook niet. Script ook niet. Maar die hebben er een plaatje van gemaakt. Ja. If I could The scripts. In de Scripts. En geven ze een uh, concert in Dome in Amsterdam. Als je dan ook no good in goodbye Ze wordt een lang concert dan. Begrijp je wel waar voor je geld? Dan gaan ze geen gedachten kunnen zeggen. Nou, we ze dat niet goed is, zijn. Nou, Oeh, wordt een hele lange avond, hoor. Maar goed, de Scripts en No good in goodbye. Zo, als je dan even op de klok kijkt, dan zien we dat het alweer bijna voorbij is. Nog maar zes minuten, dan, dan is het alweer gebeurd voor vandaag. Er is een live versie van Uptown Girl van Billy Joel. In de live opname van deze grote hit van Billy Joel. Dat was gelijk de laatste van vandaag. Ja. Het gaat vaak sneller dan je denkt. En dan denk je van nou, uh, okay, maar ja, oké, okay, het zit er alweer op, jongens. We hebben het alweer gehad. George ja. En zo uh, zit deze maandag aflevering uh, van uh, ZFM Lunch er alweer op. Ja, het gaat sneller dan je denkt, zei ik al. En dus uh, zeg ik u maar weer, dank u voordat u mij weer mezelf liet zijn. Oftewel, thank you for letting me be myself again. Woo! Jazz Crusaders. sinds een paar weken de afsluit tunen? Beetje nostalgisch, want vroeger was dit altijd mijn begintune bij... Uh, uh, de discotheek De Wijnman in Zandpoort, waar ik een uh, jaar of uh, drie, vier als disjockey gewerkt heb. Vroeger, vroeger. Uh, 1969 tot 1972, ja. Dus ik was een dj op de, samen met Bert Koster Giel Krom en zo. Leuke mensen allemaal en uh, heel gezellig. En uh, toen was dit altijd mijn begin dus nou, ja. En onlangs vond ik hem weer terug. Hé. Hey. Dat is een leuke slot voor CFM Lux. Nou, Morgen zijn Charles en Dolly hier en uh, die uh, nemen het programma over morgenochtend. Uh, of morgenmiddag natuurlijk om 12 uur. Ik ben op woensdag weer, donderdag en vrijdag. Voor de rest van de week. Nou oh ja, van de werkweek. Bedankt voor het luisteren tot zover. En uh, tot woensdag.